Voetbal, Manchester United, Real Madrid en Paris Saint-Germain... hebben zich geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. United won uit bij Bayer Leverkusen met 0-5... zonder de geblesseerde Robin van Persie. In Madrid won Real met 4-1 van Calatasaray uit Turkije. Wesley Snader stond niet in de basis bij de Turken... maar hij viel later wel in. Ook Paris Saint-Germain is door naar de achtste finales van de Champions League... door thuis met 2-1 Olympiakos uit Griekenland te verslaan. Het weer. Vannacht wordt het draaiderig bij temperaturen van 5 tot 9 graden. Overdag wordt het weer droog en dan breekt misschien ook even de zon door. Vrijdag gaat het opnieuw regenen en neemt de wind toe. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. CRV. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Alje Kamphuis. Hij is een van de succesvolste Nederlandse schrijvers van dit moment. Zijn boek De Vergelding werd alom geprezen en vloog dit jaar over de toonbank. Nu is zijn eerste werk de provincie opnieuw uitgegeven... en is er een nieuw boek, Blok, de boekhandelaar van mijn vader. Gemene Deler is de plek van zijn jeugd, het Zuid-Hollandse dorpje Roon. Waar alle drie de boeken zich voornamelijk afspelen. Welkom in Casaluna, schrijver Jan Brokke. Goedenacht. Ik las dat u elke dag wel minimaal een kwartiertje in een boekhandel doorbrengt. Ja. In welke boekhandel was u vandaag? Uh, Island Bookstore in uh, de Westerstraat. En nog wat gekocht? Uh, of alleen uh, uw eigen boek een beetje uh, goed neergelegd? Nee. Dat doen schrijvers toch? Uh, ja, soms probeer je wel eens mijn een, een boek te verleggen ja, op de toonbak. <laughs> maar ja, daar heb je best wel geluk mee hoor. Uh, nee, ik heb gewoon een paar kranten gekocht vandaag. Ja. Geen boek. Geen boek vandaag. Uh, hoewel ik wel uh, rond één boek stond te, te dralen en rond te draaien. De nieuwe vertaling van De Idioot van Dostoevsky. Maar ja, hij is wel 45 euro, dus ik moet nog even... U bent toch bestseller, dan <laughs> kan het toch wel vanaf? Yeah. Voor Sinterklaas dan? Uh, yeah. Nee, maar ik koop ontzettend veel. Dus dat, uh, en waarom ik ik wacht altijd één dag. De volgende dag doe ik het. En waarom wilde u juist dat boek dan... Nou, ik ben heel benieuwd naar een nieuwe vertaling. Want er gaan soms door nieuwe vertalingen werelden voor je open. Ik heb een jaar geleden misdaad en straf van Dostoyevski gelezen in een nieuwe vertaling. En ja, totaal anders dan in mijn herinnering. En was dat alleen de prijs waarom u het niet deed? Nee, ik... Nou ja, ik geef zo ontzettend veel aan boeken uit. Ik koop ongelooflijk veel boeken, dus af en toe moet ik wel eens even... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, aarzelen van... Uh, nou, morgen koop ik hem. <laughs> ja. Want, want hoeveel koopt u gemiddeld? Nou ja, ik zat er wel snel op uh, drie boeken in de, in de week zitten. Ja. En leest u ze dan ook? Ja, en heel veel boeken die gebruik ik ook voor, uh, voor, voor mijn eigen werk. Dus het is studiemateriaal. Dus, ja. Research. Ja, ja. En eigenlijk overal in de wereld waar u komt... gaat u dan zo'n boekhandel in, hè? Ja, ik ben een, een boekhandelgek. Ja, ik probeer altijd in iedere stad probeer ik de mooiste boekhandel uh, te vinden. Ik vraag het ook. En uh, ja, er, enorme verrassingen. Dat, uh, ja, de... Wanneer werd u het meest verrast? Nou, Soms kom je op plekken... Uh, toen ik op Curaçao kwam, toen dacht ik niet dat daar een geweldige boekhandel zou zijn. Maar uh, in de tijd dat ik er was, was de boekhandel Salas en uh, dat was heel groot heel groot, je had heel veel ruimte en uh, er was nog een andere uh, bijkomstigheid, het was er altijd ijskoud je moest een trui aan als je naar binnen ging en uh, dus als je de hele dag in de, in de tropenhit had verkeerd en als je had gewerkt in de tropenhitte, dan was het wel even lekker om bij Salas naar binnen te gaan vanwege de koelte um, ja, ik, ik, ik vond mooie uh, boekhandels ja, in Franse provinciesteden heel vaak ja, waarom uh, juist daar? Uh, ja, soms lijkt het alsof de tijd daar heeft stilgestaan. En, uh, de, dat je nog echt de, de, de sfeer van een ouderwetse boekhandel hebt. Ik uh, was in Straatsburg een uh, paar maanden geleden. Kede Brum. dat was echt een prachtige, prachtige boekhandel. En uh, ja, in veel Franse provinciesteden. Maar ook in... Uh, in... in uh, Voormalige Oostbloklanden. Ik heb uh, zelfs een boekhandel geportretteerd. In mijn boek uh, Baltische Zielen. Dat is een boekhandel Janus Rozen in Riga. En een prachtige boekhandel. prachtige boekhandel. Maar wat is dan prachtig? Wat, nou ja, waar de, moet je aan voldoen? Om, om het, uh, de ruimte, het licht. Het gevoel dat je uh, heel rustig kunt zoeken. Um, de, een, een breed uh, accessoire. Dus zowel literatuur, maar ook bijvoorbeeld uh, uh, reisverhalen, reisboeken, uh, fotoboeken, kunstboeken. Uh, uh, zo breed mogelijk. Uh, als je maar de hele wereld daar ziet uitgestald. En dat is het, de, de functie van een boekhandel. En boekhandel Blok, het onderwerp van uw laatst uitgekomen boek. Was waar, een prachtige boekhandel. Ja, waar rangschikt u die dan in zo'n... Nou ja, het is de eerste boekhandel die ik uh, leerde kennen. Uh, dus toen ik nog heel jong was en toen ik daar binnenkwam. Ja, het was de eerste boekhandel. Uh, groot, ruim. Uh, ja, ik vond het eigenlijk uh, de mooiste boekhandel. Het is nooit, nooit weggegaan uit mijn hoofd. Uh, en toen ik uh, over Blok ging schrijven, gelukkig heb ik toen foto's gezien van zijn boekhandel, want de, de boekhandel bestaat niet meer. Uh, zijn kinderen, zijn, zijn zoon en zijn dochter hadden een fotoalbum met prachtige, professionele foto's van de zaak gemaakt. Zijn in de jaren zestig. En toen zag ik het dus allemaal terug. Toen. En uh, mijn herinnering was, was, was goed. Ja, het was een prachtige, ruime boekhandel. Hoe met... rook het, hè? Ja, naar nou, boeken natuurlijk. <laughs> ja. En boeken ruiken, heel speciaal. En ja? bo boeken ruiken ook verschillend. Uh, uh, wanneer ik een, een, een, uh, een nieuw boek van me uitkom, ik ga naar de uitgeverij. Het eerste wat ik doe is even ruiken. Waarom? Ja, je ruikt de, de, papiers, de papiersoort die is gebruikt. En iedere papiersoort ruikt anders. En het is een geur die ik... Uh... Hoe ruikt uw boek, of uw laatste boek? Mijn laatste boek, dat, dat is vrij dik papier. Ik zal even ruiken. Ja, het is vrij dik papier wat ervoor gebruikt is. Het is een, een, een naar het bittere toe. Uh, uh, en uh, dat is een goed teken, want als het zure ruikt, dan is het slechter papier. En ja, dan wil je het misschien ook niet eens lezen als het zuurig ruikt. Uh, nee. En, uh, uh, met een hoge zuurgraad, dan wordt het, uh, vergeelt het snel. Dus dat, uh, ja. Nee, maar die boekhandelblok was echt uh, melkglas in het plafond. Uh, waardoor je een, een, een lichte uitstraling had. Uh, hele brede tafels waarop de boeken uitgestald waren. Uh, heel veel fotoboeken, heel veel uh, reisboeken, atlassen. Uh, en, en prachtige collecties uh, literatuur. Ja. Wilt u de allereerste alinea van het boek eens voorlezen? In daggoud tekende hij de nieuwe winkelpui van zijn boekhandel. Veel kracht bezat hij niet meer. Hij leed aan vlektiefers en hongerhoeding. Op zijn billen, buik en bovenbenen zaten steenpuisten groot als stuivers. Door de honger, de smerigheid van het kamp... en de dwangarbeid in de fabriekshal van BMW... waar de ijzige tochtwind je tot op het bot verkleumde... en dwars door je boevenpak en je geraamte blies, was hij sterk verzwakt. In maart 1945 zag hij het sombere in. Misschien kon hij het nog twee maanden volhouden... als de tyfus hem niet sloopte. Veel langer zou hij het niet trekken. Dat stond voor hem vast... En die hij, dat is dus de gereformeerde boekhandelaar Blok uit Rotterdam. Ja. Waarom zat hij in Tachau? Hij was uh, een van de oprichters van de LO in Rotterdam... de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. En um, hij uh, is in 1943 gearresteerd. Vrij vroeg de dus al in de oorlog. En uh, gelukkig uh, ontdekten de Duitsers niet... dat hij een echte uh, ja, kopstuk van het verzet was... Zijn uh, schuilnaam was Bol. En ze hadden niet in de gaten dat ze Bol gearresteerd hadden. Oh. En dat heeft hem wel zijn leven gered. Want uh, hij heeft de hele organisatie van de, de, de, de hulp aan onderduikers... in Rotterdam op poten gezet. En uh, daarvoor uh, reisde hij alle Zuid-Wallense eilanden af... om onderduikadressen te vinden en om mensen onder te brengen. En een van de eerste acties die hij ondernomen heeft, is dat uh, de hulp aan onderduikers uit te breiden. Ook hulp geven aan Joden. En dat was aanvankelijk niet het plan. En ja, dus Bol was voor de, voor de nazi's... Was, was, uh, was hij vijand uh, nummer één in Rotterdam. En hij is dus opgepakt en toen op, op een gegeven moment in terecht terechtgekomen. Ja, hij is opgepakt en uh, ze hebben hem uh, wekenlang, wekenlang hebben ze hem verhoord, maar ze konden toch niet precies. Uh, erachter komen wie hij was. En toen is hij eerst naar, uh, naar, naar uh, Gilserijen Giel gebracht. Toen naar Kamp Vught. En toen op een gegeven moment kwam er meer informatie tegen hem. Nog steeds niet dat hij bol was, maar er kwam wel, uh, er werd een groep gearresteerd... in Amsterdam en in Hoorn. En daar kwam zijn naam, zijn echte naam, Blok, kwam op een lijst voor. En toen is hij naar Dachau gestuurd. En uh, daar heeft hij tot het eind van de oorlog gezeten. Dwangarbeider bij de BMW-fabrieken. Hij zat dus in een buitenkant van Dachau. Maar ja, het was heel, heel hard. heel hard. En in Dachau tekent hij uh, de nieuwe winkelpui van zijn winkel. Dat ja, is wel apart. Ja, in maart was hij echt er zo ontzettend slecht aan toe. Uh, de honger had hem uitgeput. Het was ook een ongelooflijk koude winter. En uh, ja, hij, was te, ja, hij dacht: ik red het niet. Ik, ik, ik, ik haal het niet. En uh, niet zo verwonderlijk, want er zijn 45.000 gevangenen in Dachau om het leven gekomen. En uh, toen dacht hij: ja, ik, moet iets doen, ik moet iets doen. En toen heeft hij een velletje ruitjespapier heeft hij gestolen in die uh, fabriekshal van BMW. Van de opzichter. En een potloodje. En dat heeft hij snel in zijn. Uh, in zijn binnenzak. Van, zijn, uh, van dat boevenpak. wat ze droegen, uh, gedaan. En s'avonds is hij. Uh, in de barak. Een heel klein beetje licht. had hij daar van één peertje. Slagen met zijn drieën boven elkaar. En ja, in die barak zaten ze met honderden mensen. En. Um, uh, is hij de, de. winkelpui gaan tekenen. Van, van zijn boekhandel. Hij was van plan. als ik terugkom kom in. In Nederland, in Rotterdam. Uh, dan ga ik die, uh, die, die zaak moderniseren. En uh, wat dat geeft hem wat... Ja? Dat heeft hem er echt door geholpen. Wat zegt dat over hem en zijn situatie? Nou, iedere avond tekende hij weer een beetje, veranderen hij weer een beetje. En, en, en, uh, nou, op een gegeven moment stond het helemaal voor hem vast. en te, Toen had hij echt het idee, ik moet overleven, want ik moet dit realiseren. En uh, nou, dat, Hij heeft het overleefd. En, uh, het duurde nog weken voor die, na de bevrijding voordat hij terug was in Nederland. Uh, toen kwam hij in Rotterdam. Nou, toen bleek Rotterdam toch wel ongelooflijk verwoest te zijn. Niet alleen door het bombardement van, uh, van 1940, maar er zijn nog andere bombardementen geweest. In 1943 is bijvoorbeeld heel zwaar bombardement in Rotterdam West geweest. Dus alles, alles moest, uh, was gericht op de wederopbouw. En er waren geen aannemers te vinden. Dus hij kon die, die boek allemaal niet direct moderniseren. Maar in 1951. Toen, het, uh, toen de wederopbouw echt op gang was gekomen. Toen heeft hij het gerealiseerd. Precies volgens de tekening die hij in Dachau heeft gemaakt. Prachtig. Ja, en hij had ook een, hij had goede ideeën. Hij dacht: uh, uh, ik moet een linker etalage hebben en een rechter etalage. En daartussen moet ik een eiland maken. Een eilandje met, met ze. Uh, waar de mensen dus of linksom of rechtsom omheen moeten lopen voordat ze de boekhandel binnen gaan. En in dat eiland, daar zat dus glas voor, aan alle vier de kanten. Daar leg ik de mooiste uitgaven binnen of de nieuwste boeken. Uh, dus ja. Uh, Al heel vooruitstrevend eigenlijk. Enorm vooruitstrevend, ja. En ja, als hij nu had geleefd... dan had hij daar bijvoorbeeld de biografie van Hermans... die net verschenen is, had hij neergelegd. En, en ja, iedereen die daar dan naar binnen liep... die, die, die zag zo'n boek dan. En dat was een fantastisch idee. En dat heeft hij helemaal zo gerealiseerd. Door dat papiertje? Door dat papiertje in Dachau, ja. Je kunt het bijna zien als, als, als hoop. Hè? Dat zo absoluut, heel... absoluut, ja. De hoop doet leven, zegt men. Maar dat is, uh, hier blijkt dit uit. En uh, ja, ik heb dat ook zo nadrukkelijk. Daarmee ben ik het boek ook begonnen. Want het tekent de man zo. Uh, kijk, hij had allerlei tegenslagen in zijn leven. En, en uh, mensen in de 20ste eeuw... Uh, die hadden het heel moeilijk en heel hard. Zeker als ze voor de oorlog waren geboren. Hij is geboren in 1910. En uh, in, uh, hij is gaan werken op 15-jarige leeftijd. Want hij zat op de ULO, uh, maar zijn vader werd plotseling ernstig ziek. Uh, er waren geen voorzieningen, sociale voorzieningen. En hij moest gaan werken om zijn moeder... en zijn twee broers en zijn zus te onderhouden. En hij is op 15-jarige leeftijd gaan werken als uh, magazijnbediende... bij uh, boekhandel Donner, die toen nog in het Rotterdam-Zuid zat. En waar leerde u hem kennen? Uh, ik leer hem heel veel later kennen. Want op 23-jarige leeftijd is hij zijn eigen boekhandel begonnen. Dat is toch ook wel iets, hè? 23 jaar. En in de jaren 30. En ik leer hem na de oorlog kennen. Uh, want mijn vader was dominee in, uh, in Roon, een dorpje ten zuiden van Rotterdam. En mijn vader was een boekengek. Die had echt ongelooflijk veel boeken, uh, 80 strekkende meter had hij. En uh, op zondagmorgen dan preekte hij in het dorp. Maar op zondagmiddag dan preekte hij ergens anders. In een van de dorpen in de omgeving. En daar kreeg hij 75 gulden voor. <laughs> uh, wat later 100 gulden. En uh, uh, wanneer hij dan terugreed naar huis. Dan zat hij al. Hij werd door een ouderling of een diaken naar huis gereden. En dan, uh, dan zat hij al in zijn handen te wrijven. Morgen blokbellen, zei hij dan. En dat was gewoon een uitdrukking morgen Blok bellen. En op maandagmorgen keek hij dan de eerste recensies door in de kranten. En dan besloot hij dat boek, dat boek, dat boek, dat boek. En om twaalf uur belde hij naar Blok. En uh, dan zei hij nou, meneer Blok, uh, want ze spraken elkaar met al een meneer aan. Uh, ik heb hier een lijstje. En dan zei Blok, nou ik zal even kijken wat voor aardig is. En uh, meestal altijd wel op voorraad. En dan zei hij nou, kom het uh, vanavond brengen, dominee. Uh, dan ging hij naar huis toe. Hij woonde een dorp voorbij, Roon. Dus kwam hij uit de boekhandel in Rotterdam. Reed hij Met de kaptein, reed hij dan uh, bij ons voor. En dan kwam hij dat stapeltje boeken brengen. En dan gingen ze over boeken praten. Even uh, bij mijn vader in de weerkamer. Eerst een kopje koffie. Daarna denk ik wel dat er volgens goed het gebruik... een borreltje bij kwam. Uh, dus een borreltje en nog een borreltje. En praten over boeken, boeken, boeken. En uh, wat ook leuk was voor mij dan... Uh, ik was de jongste thuis... En mijn vader dan, wanneer hij om twaalf uur belde, dan, uh, dan, dan, uh, dan zei hij tegen Blok... het doet er iets bij voor de jongste. Dus zo heb ik al mijn Pietje Bels uh, compleet gekregen. <laughs> al mijn Kameleons compleet gekregen. k uh, vond ik ook geweldig. Dus uh, wanneer ik de Opel Kaptein van Blok uh, voor zag rijden... dan speurde ik de trap af, want dan was ik heel benieuwd welk boek ik zou krijgen. En hoe keek de kleine Jan Brokke naar deze boekhandelaar? Hij was groot, enorm groot. Enorme neus had hij ook. Veel mensen dachten in Rotterdam dat hij een Jood was, vanwege die neus van hem. Uh, dat was hij niet. Hij was, uh, en, uh, hij was imposant. Ja, hij was echt een imposante man, zwaar. En wat ik het mooiste vond, was dat hij uit die Opel Kaptein kwam, wat toen echt uh, een fantastische auto was. <lacht> dus ik dacht ook dat Boekhandelaar heel veel geld verdiende. En uh, dus ik kijk vooral naar die auto. En, uh, nou, en sprak die... u met hem ook? Of? Nou, wat later, wel, ja, wat later wel. Want later ging ik zelf in de boekhandel boeken kopen. En dan maakte ik altijd wel een praatje met Blok. Ik had het geluk dat mijn binnenbare school lag vlak bij de boekhandel. Ik kwam er langs en wanneer er een les was uitgevallen of zo. Ja, dan ging ik. Uh, ik, ik had al erg veel belangstelling toe voor reisverhalen. En toen uh, nou, ging ik de boekhandel binnen en dan, uh, er stonden stoelen. En dan, uh, als hij me zag, dan zei hij... Hé hey Jan, ga maar zitten hoor. Zei die, kijk maar, kijk maar rond. En uh, ik, ik mocht overal uh, alle boeken pakken, bladeren en zo. Hij zei, je hebt wel uh, schone vingers. Hè. Dat uh, moest wel <laughs> natuurlijk. En, uh, ja, nee, dat was, uh, en ik ging vaak ook boeken ophalen voor mijn vader. Uh, toen hij op de middelbare school zat, dan nam ik dan weer boeken voor hem mee. Ja. Het was ook de tijd van de Roaring s op een gegeven moment. Ja, en, tijd hij van Wolkers. ja, Wolkers ja en hij ik was griffermeerd. Ja, Wolkers en ik, Jan Kramer. Ja, en ik was Wolkers gek, absoluut. Ik las alles van Wolkers. Wolkers ging nog wel, want ja, het was tenslotte toch wel een ex-griffermeerde jongen. Uh, maar wat, waar hij moeite mee had, was uh, ik, Jan Kramer. Uh, nou ja, heel veel boekhandelaar in die tijd. En uh, nou, dan ging ik met mijn vriend uh, Peter van der Linden. Uh, die was uh, bijna twee meter lang... En uh, dan uh, liepen we de boekhandel binnen. En dan uh, vroegen we, uh, uh, ik Jan Kramer. En dan zei de winkeljuffrouw, vooral juffrouw Quist. Zei, nee, nee, nee, nee, dat mogen we niet verkopen. Zeker niet aan jongens, zoals jullie. En dan zei Peter van der Linden, even kijken. En dan boogt hij zo over <laughs> de toonbank. <laughs> nou, daar ligt een aardige stapel onder de toonbank.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 will come from the shadow Les allemands étaient chez moi ils me disent signes-toi mais je n'ai pas peur J'ai Père de femme et enfant, mais je The graves, the wind is blowing Freedom soon will come And we'll come from the shadow <laughs> Leonard Cohen, The partisan <laughs> Ja, 60 Radio 1, Casa Luna uh. Alje Kamphuis Waarom deze plaat? Oh, Dat is met, uh, met, het, met het vorige boek, heeft dat te maken, de Vergelding. Um, het is een uh, partisanenlied, dit, wat uh, Leonard Cohen heeft gebruikt, bewerkt. Maar het is uh, oorspronkelijk een Russisch partisanenlied. En een Russische heeft daar een Frans partisanenlied van gemaakt in de Tweede Wereldoorlog. En uh, ik, ik, dat komt in uh, de Vergelding voor mijn boek. Het was een. Uh, een man die, uh, uit, uit het dorp, Roon, waar ik vandaan kom... Uh, die, uh, die was in 1939 gemobiliseerd aan het Janvet. En uh, heel veel gevochten in de meidagen 40. En uh, met een paar maten weten te ontkomen naar Engeland. Hij heeft zich daar aangesloten bij wat later... de Prinses Brigade is geworden. En uh, hij is in 1944 is die, uh, uh, bij de invasie betrokken geweest. En, uh, vanuit Normandië heeft hij zich helemaal zo naar boven gevochten met die prinses René brigade En uiteindelijk geëindigd in Den Haag. En geholpen met de bevrijding van Den Haag. Maar overal in uh, Normandië waar die mannen van de prinses René brigade reden met hun vrachtwagens, hun tonners waar ze kwamen, dan hoorden ze dit partisanenlied. Zo werden ze toegezongen. Want dit lied kende iedereen in Frankrijk. Want het was het lied wat uitgezonden werd door Radio Londen. En Radio Londen was het equivalent van Radio Oranje. Het Frans equivalent. Iedereen die in Frankrijk illegaal naar de radio luisterde... die hoorde dit lied, kende dit lied. Uh, nous avons perdu uh, tant, mais, euh, tant de femmes et enfants. Uh, dat, dat, We hebben zoveel vrouwen en kinderen... Uh, hebben we verloren. Maar daarvoor in de plaats zijn zoveel vrienden, vrienden gekomen. Uh, uh, heel Frankrijk is ons vriend. En dat was het partisanenlied. En uh, toen uh, je... die kwam uiteindelijk terug... in uh, het dorp, in Rhone. En toen werd hij... Uh, hij kwam in een Amerikaanse auto... volgens de, sommigen in een Amerikaanse legerjeep... en volgens anderen in een witte slee. En werd tegengehouden, aangehouden... gezegd, nee, ga niet door... Hij was op weg naar zijn vrouw en zijn kinderen. Hij dacht, ik word als held ontvangen in het dorp. En toen bleek dat zijn vrouw uh, verhouding had gehad met vele Duitse militairen. En uh, dat ze op dat moment, toen hij terugkwam, dat ze kaalgeschoren is. Dus een, uh, ja, het is een sleutelscène in mijn boek. Te gast vanavond, schrijver Jan Brokker. Hij stond dit jaar op nummer 1 op de bestsellerlijst met het boek De Vergelding... over een geheim uit de Tweede Wereld in, in het dorpje Roon. Waarin hij opgroeide. Nu is er Blok, de boekhandelaar van mijn vader. Uw boeken kenmerken zich door minutieus speurwerk. Uh, voor de vergelding ging het om? Hoeveel stukken? Ja, honderden, honderden, honderden, honderden processtukken, getuigenverklaringen, getuigenverhoren, meters, meters papieren, uh, 185 interviews. Uh, uh, ja, ongelooflijk veel, ongelooflijk veel. Uh, hoe hou je dan het overzicht? Ja, dat vraag ik me nu ook af. Ik, <lacht> uh, ik, uh, ik zag al die archiefdozen laatst, ik, ik moest het een en ander opruimen. En uh, toen ik het dus nog weer doorbladerde dacht ik... hoe heb ik uit deze reis te breien feiten een, een verhaal kunnen maken? Dat, nou, nou uh, hoe? Nou ja, in ieder geval, ik heb 18 maanden niet geslapen... toen ik dat <lacht> boek uh, aan het schrijven was echt of overdreigen ja, niet nee ik ja soms wel een uur of twee uur maar het het het was zoveel ik wilde het in de breedte doen. Ik wilde niet één of twee of drie personen doen, want dan krijg je weer zo'n schematisch beeld van de oorlog. Mm -hmm. Iemand die goed was, die in het verzet zat. Iemand die fout was, die hulde met de vijand. En iemand ertussenin die de veilige kant hield. Dan heb je weer dat hokjesdenken. Maar het lag allemaal veel gecompliceerder. Mensen die in het verzet zaten, die konden dramatische fouten maken. Uh, en mensen die fout waren, die konden soms iets goeds doen. Uh, dat liep allemaal door elkaar heen. Dat waren de gradaties in. En om om dat goed te laten zien, wilde ik dat dorp in de breedte laten zien. Uh, wat nee. gebeurde er? En dus ik heb in totaal. Uh, er zijn 20 hoofdpersonen en 200 figuranten. Uh, en u zoomt ook in hè, op, op, op ieder detail. Ja. Waarom is dat nodig? Nou ja, het resultaat is wel... ik herinner me nog absoluut... ik was natuurlijk ook heel zenuwachtig toen het boek... Uh, kwam het op de uitgeverij, alles ook al tegen me gezegd... probeer er toch zo min mogelijk... personen erin te doen, want... Uh, dan wordt het overzichtelijker. Maar ik wilde niet dat overzicht. Ik wilde laten zien hoe chaotisch een oorlog is. En hoe die, die scheidslijnen... door elkaar heen lopen. Uh, hoeveel gradaties... er zitten tussen goed en fout. En... Uh, en, en uh, ik herinner me nog... Het boek was uit en ik was in Rotterdam. En er stond een meneer van 78 jaar op. En die zei, ik heb de oorlog meegemaakt. Ik, ik was 15 jaar toen de oorlog uh, voorbij was. En uh, ik heb honderden boeken over de oorlog gelezen. Want Rotterdam is zwaar getroffen in de oorlog. En de dorpen eromheen zijn zwaar getroffen. Ik heb honderden boeken gelezen. Maar in dit boek, de vergelding, ruik ik de oorlog. Voel ik de oorlog. Uh, en komt het overeen met wat ik me herinner. En dat komt door dat miniceuze onderzoek. En wat is dat dan, dat ruiken en dat voelen? Nou, bijvoorbeeld... Heeft dat... u dat ook door als u het doet, als u schrijft? Uh, ja, ik ontdekte op een gegeven moment dat een uh, meisje uh, van 14 jaar... graag met Duitse militairen omging, omdat ze een stukje zeep kreeg. En, uh, nou ja, wat is er bijzonder aan, dacht ik... Maar zeep was op de bon. En je moest heel veel bonnen geven voor zeep. En uh, zeep was een ongelooflijk product En in 1943 en 1944 was het bijna onvindbaar zeep. Uh, dus wanneer je uh, een, een winkel binnenging, dan stonk het naar zeep. Zweet, zweet, zweet. De mensen die, die, die, die waren bezweet, dat gingen die kleren vastzitten. En, uh, ja, en omdat ze zich niet konden wassen... Als je de kerk binnen ging, dan stonk het naar Zweet. De school binnenging, dan stonk er naar Zweet. En dat meisje, ja, die, dat was eigenlijk de enige reden... dat ze contact met die Duitse militair zocht. Dus zo'n heel klein detail krijgt dan een enorme dramatische lading. Mag ik nog iets noemen? Uh, ik vind het een prachtig boek... maar soms vind ik het een beetje te veel eigenlijk. Uh, alles bij elkaar. Uh, bijvoorbeeld, u beschrijft een foto met erop een van de Duitse officieren... met zijn hond... Ja. En dan vertelt u ook iets over de relatie tussen die twee. Tussen de hond en, en die officier. De... Maar heb ik dat als lezer nou nodig om, om het boek te begrijpen? Absoluut, omdat je dan weer een kleine nuance aanbrengt. Want deze man die ik uh, uh, ten toneel voer... is degene die opdracht heeft gegeven om zeven burgers... onschuldige burgers te executeren. Uh, je kunt zeggen dat deze man ja, zich als een beul gedragen heeft. Hij was ortscommandant van het gebied... En uh, hij heeft ook geen moment geazeld... Uh, op het moment dat een van zijn soldaten tegen een elektrische kabel liep... die waarschijnlijk naar beneden is getrokken. Uh, toen schreeuwde hij direct sabotage. En ik ga dit vergelden. En er gaat bloed vloeien. En inderdaad, de volgende dag zijn zeven mannen zijn geëxecuteerd. En wat wilt u dan met die foto zeggen? De, nou, de beschrijving ik, van die foto met dus, die hond? Nou, ik, ik hoor uit alle verhalen, uit alle verklaringen... uit alle getuigen verhoren... Uh, de man is na de oorlog gearresteerd... die is in Nederland berecht. Uit alles hoor ik dat het een bruut was. En uh, er is maar één foto in het dossier van hem... en daar staat hij op met een hondje... en het is hetzelfde hondje wat je een kuifje tegenkomt. Zo'n hondje. En dat hondje zit heel lief naast hem. En dat hondje vertedert. En hij neemt dat hondje ook overal mee naartoe... op momenten dat hij wil vertederen. En dan krijgt zo'n klein detail krijgt, krijgt iets uh, belangrijks. En ook de grootste bruut kan dan nog weer een heel lief hondje hebben... voor wie die vreselijk aardig is. Uh, dus dat geeft toch even net een relief. En ja, uiteindelijk heeft hij dat hondje ook gebruikt om weg te vluchten. Want hij dacht, met zo'n hondje verteder ik toch. U bent jarenlang journalist geweest bij de Haagse Post. Uh, uh, journalisten zoeken uit. <laughs> ja. Bent u nu een schrijvende journalist of een journalistieke schrijver? Ja, God, het zijn van die etiketten weer. Dat, uh, uh, ik ben schrijver ja. en ik uh, heb heel lang in de journalistiek gezeten. En dat helpt? En dat, uh, ik heb een journalistieke opleiding gehad en dat helpt heel goed bij het zoeken naar, uh, naar, naar, naar feiten, naar feiten die sprekend zijn en belangrijk zijn. En uh, er zal altijd iets van, uh, van een, een documentair karakter in mijn boeken zitten. Er zijn er altijd Waarom? een hele concrete achtergrond door die journalistieke achtergrond. Uh, het is ook zo dat ik wil dat een verhaal in een tijd staat... en in een decor staat. Ik heb me altijd vreselijk verzet tegen verhalen... die in een Afrikaans land speelden. Of in een Hollands dorp. Welk dorp dan? Uh, het maakt heel veel uit of dat dorp in Limburg ligt... of in Groningen of in Zeeland. Uh, dat, dat, dat, zijn al, dat zijn belangrijke. Een Afrikaans land dat bestaat niet. Een Hollands dorp bestaat niet. Je moet, je moet dat concretiseren. Zowel blok als de vergelding uh, zijn verhalen die waar gebeurd zijn. Ja. Um, literaire non-fictie wordt steeds populairder. Is een waar gebeurd verhaal mooier dan een verzonnen verhaal? N niet per definitie. Maar het is wel zo dat ik verhalen ben tegengekomen die ik, als ik ze verzonnen had, dan had ik misschien geaarzeld ze op te schrijven. Oh? Omdat ze zo surrealistisch zijn. Zo. Uh... Uh, bijna dat je, uh, ja, uh, dat je denkt: van dat kan haast niet. En wanneer ik het uh, in een romanvorm had gedaan. dan zou de lezer hebben gedacht: van nou, die broek. die, die, die, wel, die heeft wel een hele grote duim. Uh, dus dat. Um, ik kan een voorbeeld geven. Uh, in de Vergelding bijvoorbeeld: uh, de uh, zeven mannen geëxecuteerd. Uh, een van de uh, echtgenoten van een van de mannen. Uh, Ali Marcelus in het boek. Die, uh, die is zo boos dat haar man, 30 jaar oud, leuke vent, vader van, van twee kinderen, dat hij voor het vuurpeloton is geëindigd, terwijl hij werkelijk niks op zijn geweten had, dat zij ging uh, verhaal halen bij, bij de Duitsers. Eerst bij de ortscommandant. En, uh, en die zei: Nou, ga maar naar de ziekenheidsdienst in, in Rotterdam. En zij doet dat. Zij doet dat. Zij gaat er naartoe. En ze neemt. Uh, uh, de procuratiehouder van de vlasfabriek in het dorp. mee, want ze spreekt niet zo goed Duits. Uh, hij gaat mee, meneer Van Wenseladen. Ze komen bij die zigheidsdienst naar binnen. Ongelooflijk, ze, sowieso. Zigheidsdienst, uh, zigheidspolitie in de Heemanad Singel in Rotterdam. Ze, uh, ze komen niet zomaar binnen. En ze krijgen daar een, een hoofdagenten te spreken. Uh, en uh, op dat moment horen ze. Zwaar geronk van vliegtuigen. En ze zijn daar dus binnen. En op dat moment voert de, de RAF, de Royal Air Force... een bombardement uit op de aussenstellen van de sigaraatsdienst in Rotterdam... op verzoek van het verzet. Nou, die coincidentie al. Nou, dan gebeurt het volgende. De, de, de SD'ers vluchten weg, die weten waar ze naartoe moeten. Uh, Ali en meneer, uh, en meneer Van Wenselaren... Die weten niet waar ze heen moeten. Nou, die, die vluchten maar een kamer binnen. Meneer Van Wenselaar die kruipt onder het ene bureau. Ali onder het andere bureau. Uh, dat hele gebouw wordt doorgeblassen, staat er in de documenten. De Duitse documenten. De muren vallen om. Boom, meneer Van Wenselaar op slag dood. En Ali die rent naar buiten toe. En die voelt aan haar hoofd en achter in haar schedel zit een bomscherf. En ze rent... De op En iemand houdt haar aan. Bloed stroomt over het gezicht. En iemand houdt eraan aan. En ze zegt mevrouw, mevrouw moet daar aanbellen. Daar. daar woont een dokter. En ze belt aan. En de deur gaat heel voorzichtig open. Heel voorzichtig. En zij duwt die deur verder open. Ze ziet inderdaad daar achter een behandelkamer. En uh, ze zegt dokter, dokter, u moet mij helpen. En die dokter die, die ligt er op de, op de, op de bank daar neer. En, en uh, hij probeert die... Die, die, die, die bomscherf probeert hij eruit te frikken. En hij zegt, mevrouw, het lukt me niet. U moet naar het ziekenhuis. En Ali die schreeuwt, u wilt het niet. U durft het niet. U wilt het niet. En die dokter zegt, mevrouw, ik heb niks meer te verliezen. En ze kijkt hem aan. En het is een oude Joodse dokter. Het is november 1944. Waarschijnlijk de laatste Joodse dokter... die zich nog schuilhoudt aan de Hemeraadsingel in Rotterdam. Dat zijn zoveel toevalligheden bij elkaar... Dat, als ik dat verzonnen had, dan zou ze... ja, jij wilde dat bombardement erin betrekken. En jij wilde nog even laten blijken dat er nog wel één Joodse arts was. En je wilde dit en dit en dat. Nee, dit is gewoon wat ik uit feiten vond. Mijn, maar, mo mijn mond viel open toen ik dat in de dossiers las. Maar over Blok, de, de boekhandelaar... u had ook een biografie kunnen schrijven. Maar ja, dat doet u dat dan toch weer niet. Ik, ik had een heel dik boek over Blok kunnen schrijven... En, uh, maar ik heb in 100 pagina's, 110 pagina's de essentie van Sman's leven naar voren gebracht. Ik wilde twee dingen laten zien. Een zeer moedige man, in het verzet gezeten, enorm veel risico's heeft genomen. Uh, iemand die trouwens al uh, in 1940 uh, drie keer gearresteerd is vanwege illeg illegale verzet. Ja. U had ook een biografie kunnen schrijven. Dus... Het is een hele korte vorm. Het is een portret. Het is een hele korte vorm van een biografie. En een biografie denkt men altijd dat die... Dan uh, begin bij A tot en met Z. en dan uh, duid, Duizenden pagina's uh, ja. moet. Uh, ik, ik geloof dat ik de essentie van de man... van de, de, de verzetsman, de moedige man... en van de boekhandelaar... dat ik die naar voren heb gehaald. In de vergelding schrijft u in het begin... Um, Iedere waarheid is slechts een interpretatie... van wat zich in werkelijkheid heeft voorgedaan. U richt zich ook tot de lezer. Dit verhaal slingert heen en weer tussen feit en veronderstelling. Ja. De waarheid bestaat niet? De waarheid bestaat niet. Er bestaan verschillende waarheden. En, uh, en iedereen heeft zijn eigen waarheid. En als je die naast elkaar legt... dan, dan kun je een patroon uh, ontdekken. Maar de onomstotelijke waarheid bestaat niet. Iedereen heeft een andere interpretatie van wat er gebeurd is. En u ook? Ik ook. Maar is ja. dat niet altijd zo? Want... Wie interview je? Wie voer je op? Wie laat je weg? Wat laat je weg? Ja. Dus je, je kiest altijd al. Eigenlijk de eerste keuze is al een sturing, toch? Ja, eerste keuze, ja, het is voortdurend sturen. Voortdurend sturen, voortdurend keuzes maken. Daarom, objectiviteit bestaat natuurlijk niet. Dus hoe moeten we dan naar de vergelding kijken? Nou, ik probeer zo dicht mogelijk bij, te komen bij wat er ongeveer gebeurd zal zijn. En het was belangrijk om de, om de lezer te waarschuwen? Het was belangrijk om te waarschuwen dat de waarheid niet bestaat. Er staan, bestaan heel veel verschillende waarheden... die bij elkaar een, een beeld vormen. En uh, ik heb bovendien, en dat, is, dat doe ik voor het eerst in de vergelding... heb ik aangegeven van, hier aarzel ik. Hier ben ik voor 70 of 80 procent zeker... Uh, hier aarzel ik en dit weet ik niet helemaal zeker. En er kunnen soms uh, kleine details zijn, maar wel belangrijke details. En Dat doet u ook een paar keer in het boek, hè, wat u ja. nu zegt. Dat, ja. Dus niet alleen in het begin waarschuwt u? Nee. Dat, ik, is, dat is belangrijk? Nou, ik wil laten zien... Uh, ja, dat, uh, dat wat ik naar voren breng, dat dat ook niet onomstotelijk is. En dat ik uh, probeer zo dicht mogelijk bij... bij uh, uh, de, de, wat er feitelijk gebeurd is, zo dicht mogelijk erbij te komen. Maar er zullen altijd interpretatieverschillen blijven. De Vergelding is een groot succes. Uh, u was genomineerd voor drie grote prijzen. Vier. Oh. <laughs> nou, drie is ook mooi, hoor. Nee, ja, Oké, okay, vier. Er zat nog het Rotterdamse boek bij. Oh ja, ja. Nou, ja wij kijken alleen landelijk, hè. Ja. Maar laten we even luisteren naar de bekendmakingen. De winnaar van de NS Publieksprijs 2013 is Gijp van Michel van Egmond. Mag ik de winnaar van de Arco Literatuurprijs 2013 naar voren roepen? Joke van Leeuwen. De Libris eh, eh, Geschiedenisprijs 2012 wordt toegekend aan de boerenoorlog van... Yay! En dan zit u daar meneer Brokken. Ja. Ja. Balen. Nou, het is, ja, het is geen leuk moment. Nee. En, uh, <laughs> Verliezen van Gijp? Nou, Gijp hadden we allemaal wel ingeschat. <laughs> Ik bedoel, uh, de, uh, van de genomineerden die daar zaten, wisten allemaal allemaal dat het Gijp zou worden. Omdat uh, ja, RTL had natuurlijk ongelooflijk veel reclame voor dat boek gemaakt. En uh, daar was niet tegenop te, te vechten. Um, dus maar, dat, uh, dat was absoluut geen verrassing. Um, maar Matthijs van Nieuwkerk had het voor u gedaan, toch? Uh, ja, maar Grijs, die, die, die, die was ontzettend positief over... Ja, wat uh, zei hij ook die... alweer? Ja, hij noemde het een meesterwerk. Kijk, dat ja. tikt ook aan, toch? Ik was heel gelukkig toen ik dat <laughs> zei. Toen, dacht ik, toen ik naar huis ging, toen dacht ik, nou, die heb ik binnen in ieder geval. Ja. Ja. En dat scheelt ook in de verkoopcijfers, denk ik? Ja, de volgende dag sprong de teller <laughs> omhoog. Ja, ja. En u had al niet te klagen. Maar waarom heeft u niet gewonnen, denkt u? Ja, dat kan Los ik. Los van de, de campagne Kijk, die begrijpt misschien... Goed. Je hoort natuurlijk, een, een, na afloop hoor je het een en ander... hoe het gegaan is binnen zo'n juryberaad. Uh, bij de geschiedenisprijs was een van de die zwaar in mijn nadeel uh, waren... was dat uh, de, het jaar daarvoor ook al een boek over de Tweede Wereldoorlog uh, gewonnen had. En wat ook al uh, gebaseerd was op, uh, op uh, gedeeltelijk op interviews. Dus dat was uh, in het nadeel. En, uh, dus dat zijn, uh, dat zijn dingen die meetellen, ja. En, en, uh, maar het is voor mij zelf heel moeilijk te, te, te zeggen waardoor het uh, precies komt. Ik, ik heb dat gehoord... Uh, uh, we zouden kennelijk zin om nou weer eens een, een ander type geschiedenisboek naar voren te brengen. En dat is uh, de Boerenoorlog van Martin Bossenbroek geworden, wat een uitstekend boek is. De oud-hoofdredacteur van de Haagse Post die zei uh, dat uw journalist zijn wellicht in de weg zou zitten. Ja, dat, uh, het, uh, het is zo dat... Uh, Wat de, zou daarmee bedoeld worden? Nou, de literatuur zegt ze, ja, de, de, de, kijk, dat, dat journalistieke element. En, en vanuit de journalistieke kant zeggen ze dan weer, ja, maar het is te literair. Dus je, je valt een <lacht> beetje tussen wal en schip in. En, um, maar men ziet niet goed dat uh, ik al heel lang bezig ben met een ander soort literatuur te maken... waarin de feitelijkheid heel erg belangrijk is... en de documentaire achtergrond heel erg belangrijk is. En dat ik dat niet alleen doe... maar dat ik dat met een aantal schrijvers doe. En uh, schrijvers die elkaar ook regelmatig zien... en die overleggen over die, die, die nieuwe vorm van literatuur... waar ze mee bezig zijn... En uh, dat zijn zes schrijvers. En uh, die, die, ja, uh, Frank Westerman zit daarbij. Geert Max zit daarbij. Annejet van der Zijl. Judas Koelemeijer. Lieve Joris. Maar waar uh, zit u te wachten op die erkenning? Uh, wij zijn bezig die grenzen een beetje te verleggen. Maar, en, maar u zelf, is het belangrijk dat je zo'n prijs wint een keer? Of denkt u van, nou, uh, maak het uit? Uh, ik had het heel leuk gevonden als ik de ACO had gewonnen. Ja, Want? Nou, nou, het was toch wel dat de, de literatuur, zeg maar, tussen, tussen aanhalingstekens dat de literatuur ziet uh, dat wij bezig zijn met een aantal schrijvers om een andere kant op te gaan met die literatuur. En, uh, en, en dat er ongelooflijk mooie resultaten worden geboekt met die combinatie van literaire vormen en, uh, en feitelijkheid. Uh, documentaire achtergronden. Uh, waar op het ogenblik in de literatuur, bijvoorbeeld in, uh, in Engeland... en in de Verenigde Staten, het ene na het andere meesterwerk verschijnt... In, in dit soort, uh, met dit soort literatuur. In Nederland is men nog erg huiverig. Misschien omdat in die jury's heel veel Nederlandici zitten. En uh, die toch misschien een beetje te veel kijken naar... hoe een roman in het verleden was. En te weinig oog hebben hoe de roman van de toekomst eruit ziet. Zo'n prijs komt vast nog een keer. Ik gun het u. Tot zover het eerste uur van Casaluna. Na één uur zijn we terug met schrijver Jan Brokken. Want u blijft zitten, toch? Ja, heel graag. <laughs> Gezellig. Ik, uh, en dan gaan we ik ben gaan. heel fris. <laughs> <laughs> Hou het vast, zou ik zeggen. Uh, wilt u hem iets vragen? Bijvoorbeeld hoe u zelf een bestseller-auteur bestseller zou kunnen worden? Bel, mail of Twitter. Bellen kan naar 0800 1121. casaluna at ncrvnl Dat is ons mailadres. En Twitteren, hashtag Casaluna. Nu het hoorspel Pekelvlees van de Joodse Omroep. Tot straks, na één uur. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. en CRV. De Joodse Omroep presenteert. Pekelvlees. Een alledaags familiedrama in 20 delen. Tekst. Don Engelander. Deel 3. met number after the beep, and I will call you back as soon as possible. Lookie. dit is je moeder. Rachel en Paul zijn weer terug uit Antwerpen. Het was een fiasco. Tante Ali is gestruikeld en lag een dagje in het ziekenhuis. Maar ze had niks gebroken. Vandaag viert Grogel haar negentigste verjaardag. We hopen maar dat het een mooi feest wordt. Jammer dat je er niet bij bent. Eh, uh, ja, wat moet ik verder nog zeggen? Ah, wat suf. Hi, this is Luki. Please leave your name and number after the beep... and I will call you back as soon as possible. Ik wou je alleen nog even zeggen dat Grogo niet meer weet wie die Benny is. En jij hebt ook geen idee, hè? Ofwel, ik pieker er me suf over. Nou, goed. Dikke knuffel! Bloeddruk goed, maar. Ik geef u vast een verwijsbrief voor de internist. En een recept voor maagzuurremmers. Voor als u ze nodig mocht hebben. Dr. Hagebeek. Vanavond vieren we de negentigste verjaardag met een groot feest. En we willen dat moeder ervan kan genieten. <tie> Zou u vandaag nog even bij haar langs kunnen gaan? Uh, dat wordt dan pas na twee, uh, als ik de visites doe. Ik maak me een beetje zorgen. Ja, ze speelt dat er niets aan de hand is... maar ze ziet er wat oververmoeid uit en ze slaapt ook niet zo goed. Ja, dat was me bekend. Kan het zijn dat ze sterkere medicijnen nodig heeft... We willen ons niet onnodig ongerust maken, maar ze is op leeftijd. Ik zal alle medicijnen nog eens met haar doornemen... om te zien of het bijgesteld moet worden. Oh, Dank u wel, dokter. Ha, maakt u zich maar geen zorgen. We willen wel dat ze vanavond een geweldige verjaardag kan vieren. Oh, dat komt goed, mevrouw de Vries. Na het inloopspreekuur doe ik de visites. Oh, ik zal wel zorgen dat ik er ook ben. Maakt u zich maar geen zorgen. Ja, maar dat doe ik juist wel. Waar ben je mee bezig? Hier, oma. Ik heb het voor je opgeschreven. Wat? Je blind date, oké? Okay? Ja, zeg. Doe me lol. Ik wil je helpen met je huiswerk... maar liever niet met jouw datinggrapjes. Het is hartstikke spannend, oma. Zorg dat je op tijd op je afspraak bent. Nee, ik zie niets in dat daten. Ben je helemaal gek? Je gaat het hartstikke leuk vinden. Luister, ik ben een vrouw van in de zestig. En ik moet er niet aan denken. Soms zijn ze in de zeventig... Maar wat maakt dat nou uit? Nee, niks ervan. Ik doe het niet. Daar begin ik niet aan. Echt niet. Daar krijg je spijt van. Zeg, Bibi, dit lijkt me geen huiswerk. Hè? Dit lijkt meer op een computerspelletje. Ik moet er een werkstuk over schrijven. Dus je bent niet aan het gamen? Tuurlijk niet. Kijk, dit zijn mijn aantekeningen. Ja, daar kan ik toch geen wijs uit worden? Laat maar zitten. Wat ben je aan het doen? Downloaden. <lacht> dit is een hele vette. En wat gaat me dat kosten? Oh, uh, bijna niet. Dan moeten we allemaal van school. Ja, dat zal wel. De Vries? Ja, met mij. Zeg, Kay, moet je luisteren? Ik ben benaderd door een of andere journalist. Om uw memoires te schrijven? Dat doe niet zo gevat. Laat me uitpraten. Ik zeg, die journalist wil een interview met me. Oeh, dat klinkt gewichtig. Dat, dat luister nou. En ik weet niet waarom die mij moet hebben. Ik weet er helemaal niks van. Dat waren mijn zaken niet. Daar had ik niks mee te maken. Uh, mag ik eerst even weten waar het over gaat? Nou, dat ga ik niet door de telefoon vertellen. Je moet naar me toe komen. Ja, maar ik moet nu mijn kleindochter weer helpen met haar huiswerk. Doei! De medicijnen hoeven nog niet bijgesteld te worden. Wat adviseert u ons, dokter Hagebeek? Wat moeten we doen? Ja, kijk, als het zo blijft, dan zouden we kunnen proberen om haar desnoods een weekje ter observatie te laten opnemen. Waar? De psychogeriatrische afdeling. Hier? Medisch Centrum. Ze zijn erin gespecialiseerd. Is dat echt nodig? Is er geen andere optie? Nou ja, kijk, Het probleem is natuurlijk dat ze te weinig vocht binnenkrijgt. Dat ze uitdroogt en dat laxeermiddelen dan tot zulke ongelukjes kunnen leiden. Ik zorg altijd dat ze voldoende drinkt. Maar dan drinkt ze het waarschijnlijk niet op. Wel, daar zal ik nog beter opletten. <laughs> Want ik doe echt mijn best, hoor. Maar het is soms net een furieuze cirkel. Goed, we kijken het nog even aan. Want om er nu meteen na het feest te laten opnemen... Ja, nee, ja. Dat kan ook een serieuze shock tot gevolg hebben. Dat ben ik helemaal met u eens. Arme mamie. Dokter Hagebeek, we doen het zoals u zegt. Grogo jarig vandaag. Ze wordt negentig. Oma en tante G hebben een soort surprise party voor haar georganiseerd. Met allemaal oude vrienden en bekenden. En de familie, die nog over is. Dat zegt ze altijd als het over familie gaat die nog over is. Tante G kijkt er dan altijd bij alsof ze niet kan poepen. Ik weet eigenlijk ook niet of alle familie die er nog wel eens komt. Oom Loekie zal wel niet uit Amerika overkomen. En de dochter van tante Ali? Daar is ook wat mee. Ik heb met Rachel en papa de zaal versierd. En over versieren gesproken... ik heb een blank date voor oma geregeld via internet. Opa is nu ook alweer een tijd dood, dus het wordt wel eens tijd... Ik ben benieuwd of dat feest nou een leuke verrassing wordt. De meeste verrassingen in onze familie zijn nogal dramatisch. Lekker ruzie maken en zo. En met tante Ali en tante G erbij wordt het niet zo snel gezellig. Mam, feestje hoort erbij. Ik weet niet of ik daar wel op zit te wachten. Nou, dan doet u maar net alsof. U moet er feestelijk uitzien, mevrouw Heusman. Ah, wat een gedoe. Kom op. Deze jurken hebben kunnen leren van de majesteit. En u wilt er toch picobello uitzien? Ja, we doen het voor u, hoor. Nou, nou vooruit dan maar. Nou, trek eerst deze aan, mam. Dan zien we of het u staat. Is dat wel mijn maat? Ik heb eerst naar uw zondagse jurken gekeken. En daar heb ik twee maten van afgetrokken. Alles staat er. Zo vaak zeg ik er, maar ze wil altijd het liefst hetzelfde dragen. Oké, ik heb nu 38, denk ik. Dat krijg je als je ouder wordt. Dan gaat alles ruim zitten, net als mijn vel. Ziet u wel, het staat u fantastisch. Ja. De Hoe zit hij? Ja, wel aardig. Een beetje enthousiaster, man. Het is geen trouwjurk. Een Lekker sexy, nou goed. <t> oh. Mam, alsof u de majesteit zelf bent. Maar ik doe echt geen hoed op. Probeer deze ook eens. Dat oh, is wel erg vermoeiend. Oh, dat is helemaal uw kleur. Nou, ja, dat zeggen jullie vast ook van een hemd zonder zakken. Nou, niet zo grappig doen. We willen u nog lang niet kwijt, hoor, mam. Deze zit wel minder strak. Nou, het gaat erom dat U zich er lekker in voelt. U moet zich wel op uw gemak voelen, hè? Een beetje lekker vrij kunnen bewegen. Wel, Het is geen kotto of een vogelvrij vest. <laughs> Oké, okay, ik wou dat het al voorbij was. Wat een gedoe. Wees dan een beetje vrolijker, mam. poppenkast. Mevrouw Heusman, u wordt maar één keer negentig. Ja, nou, dan laat ik het daar maar bij. Negentig is een mooie leeftijd om te heen, mam. Oh, mam, hee, hey, hey. ja, En over een uur komt de kapster. Ik ben vorige week dinsdag al geweest. Mam, u moet mooi in de krul. Ja. Ik haat permanentjes. Ze doen het altijd te strak. Jullie kunnen me ook een paar extensions geven of een blonde pruik. Kijk, nu begint het echt geinig te worden. Van voren 75 en van achteren 18,5. Ik ben het hier niet mee eens. En waarom niet gereed? Zo hadden we het niet afgesproken, Kay. Wat mankeert eraan? We hebben het van tevoren allemaal overlegd. En nu worden wij er ineens mee geconfronteerd. Waarom wisten we dat dan niet? Wie zijn die lui? Zijn die van de straat gehaald of zo? We kennen ze niet eens. Die lopen zich vol te prop op onze kosten. Dat had jij van tevoren met ons moeten overleggen. Ik word er doodziek van. Hè, Flip? Kay, dit pikken we niet. Nou, mee naar buiten. We gaan hier niet mama's feest verstieren waar iedereen bij is. Afspraak is afspraak. Hè, Flip? Ja, jammer, Greet liep even anders. We hadden afgesproken, hooguit 50 mensen. En nu zijn het er al 70? Ja, misschien 80. Ja, of nog meer. Er is drinken genoeg, er zijn hapjes genoeg. Maar dat hadden we niet afgesproken. En waarom die van Gans? En waarom die van Sanders en van de Bier? En mevrouw Heymans, ziet ze toch anders nooit, hè, Flip? En Waas en de Jong. Waarom moeten wij daarvoor opdraaien? Als jullie het daar niet mee eens zijn, Flip, dan gaan jullie daar zelf maar iets aan doen. Oh ja, hoe dan? Nee, Kee, dit is geen stijl zo. Dan kunnen we beter gaan, als het zo moet. hè? Flip? Waarom doen jullie nou zo moeilijk? Laten we het alsjeblieft gezellig houden. Het is mama feest. Ik heb al gezegd dat ik de extra kosten wel op me neem. Kee, Kee, laat me hier niet in de maling nemen. Er zijn grenzen. En hier is het laatste woord nog niet overgezegd. Hè, Flip? Klopt niet. Hè, Flip? Nee, G, absoluut niet. Mam, vond u het een leuk feest? Heeft u genoten? Ik weet het niet. Ik lijk wel stoomd. Ik ben helemaal duizelig. Wat is er met u? Heeft u pijn? Mam, voelt u zich niet zo lekker? K kan ik iets voor u doen? Kopje thee zetten. Of wilt u iets anders? Durft u het niet tegen me te zeggen? Of. Bent u in de war? Mam, wat is er met u? Heeft u verdriet? Ik kom even lekker bij u zitten. U hoeft niks te zeggen als u dat niet wilt. Geen probleem. Zo goed? Ik piek er te veel, denk ik. Hoe weet dat nou? Dat de huis in Amersfoort... of was het in Amsterdam? De huis? Ik zou het niet weten. Gaat dat over Benny? Vind jij mij veranderd de laatste tijd? Kay? eerlijk zeggen. Nee, natuurlijk niet. Je weet wel wat ik bedoel. Ik accepteer het niet als je het wegwuift. Kijk me eens aan. Recht aankijken. Ik zweer het. Kees, okay. je hebt altijd het hart op de tong. Waarom nou niet? U wilt dingen horen die ik niet kan zeggen. Dat is het, omdat jij het niet durft. Nee, niet waar. Geen verkeerde conclusies trekken. Luister nou toch eens, ik ben niet gek. Ik merk zelf ook wel dat ik aan het veranderen ben. Zeker als ik het vergelijk met een paar jaar geleden. Nee, nee, je hoeft niks te zeggen. Als je het maar begrijpt. U houdt zichzelf voor de gek. Ik zou wel graag willen dat er niks aan de hand is. Maar zo simpel is het niet. Jullie laten niet voor niets de huisarts komen. En het is jullie goed recht. Want jullie maken je zorgen. De huisarts was hier voor de periodieke controle. Nou moet je even je mond houden. Als ik mezelf hoor praten, dan is het net of ik voor de zoveelste keer het heb gezegd, gevraagd en weer vergeten ben. Nee, Ke, je kent dat nog niet. Je bent er nog te jong voor. Als je eenmaal mijn leeftijd hebt, dan weet je gewoon dat je langzaam en misschien wel heel snel achteruit gaat. Hebben wij u ongerust gemaakt? Nee, nee. Ik maak me er zelf ongerust over, omdat ik me de laatste dagen dat zo intens bewust ben geworden. Dan voel ik me niet zo goed. Ja, Daarom voel ik me niet zo lekker. Mam, wat is er? Alsjeblieft, Mam, zeg wat. U heeft geluisterd naar deel 3 van Pekelvlees. U hoorde onder andere Trudy Labij, Isa Hoes, Nelly Vrijda, Rob van de Meeberg en Manouska Zegelaar-Breenveld.